9 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Iraanse revolutionaire garde heeft een video gepubliceerd... waarin te zien is hoe de Britse olietankers Stena en Pero wordt geënterd. Iran nam de tanker gisteren in de straat van Hormuz in beslag is volgens de regering een antwoord op de inbeslagname van een Iraanse supertanker. Die werd begin deze maand bij Gibraltar geconfiskeerd... omdat het schip met olie op weg was naar Syrië... wat vanwege sancties niet mag. Eerder zei Iran nog dat de Britse tanker was opgebracht... omdat de bemanning een noodsignaal had genegeerd. De Britse regering spreekt van een vijandige daad. De politie in Hongkong heeft in het centrum van de stad... een zwaar zelfgemaakt explosief gevonden. Bij een inval daarna werd een 27-jarige verdachte aangehouden. Volgens lokale media zijn er ook aanwijzingen gevonden... dat er een verband is met een grote demonstratie... die voor morgen in Hongkong gepland staat. Daarbij wordt opnieuw betoogd tegen een omstreden nieuwe wet... die uitlevering aan China makkelijker moet maken. Betogers willen dat de wet definitief wordt geschrapt woningbouwcorporatie Vestia daagt tien bewoners uit de Tweebosbuurt in Rotterdam voor de rechter, die weigeren te verhuizen. Zo'n 600 huizen in die wijk moeten op 1 januari leeg zijn. Ze worden gesloopt om plaats te maken voor ruimere woningen. Maar veel bewoners verzetten zich omdat ze bang zijn dat ze de nieuwe huur niet kunnen betalen. Ook zegt een aantal dat Vestia geen goede alternatieve woning biedt. En van de hoofdpersonen uit het tv-programma Groeten uit Holland... Habiba is overleden. Dat heeft omroep BNN-Vara laten weten op Facebook. De 66-jarige Habiba was al enige tijd ziek. In Groeten uit Holland dompelen vijf eerste-generatie Marokkaanse vrouwen... zich onder in Nederlandse tradities, zoals Sinterklaas en de Vierdaagse. Het tweede seizoen van de populaire serie... was in januari twee weken lang iedere werkdag te zien. Het weer, de regen- en onweersbuien trekken via het noordoosten weg. Geleidelijk overal droog met opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen afwisselen zon- en stapelwolken. Het wordt 21 graden in het noordwesten tot 26 in Limburg. De dagen daarna nog wat warmer. Dit was het NOS-journaal. 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Does lief? Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren.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 to Nightwalk's main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs, and more. Nightwalk's, Nightwalk's main stage. Hosted by Mario Zenford <laughs> Ladies and gentlemen,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 Jozang voor zaterdagavond oh, op VCM. Ja, een hele goede avond en welkom bij een nieuwe verleg van de Nike. De microfoon het een beetje goed blijven doen. Ik was het even aan het testen en het uh, ging behoorlijk over zijn, zijn Dus ik hoop dat Ik vol mij Ik niet tegen wie de last blijf. Het zal waarschijnlijk aan mij liggen. Hoort er trouwens een zoopering muziek van Orangey Inc. met keep on dancing. Een oude plaatje. Een oude dance -kleid. Een nieuw jasje. Zometeen sneller. En vrijnamer maar eerst die pushkeeping van Alex Ryan. Je hoort hier op tv web voor In The Nightwalk. We gaan weer heel hard flauw gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik nog, stoppen bij no. Niemand gaat er doen en ik ben liever zo dol. We gaan weer heel hard flauw gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik nog, stoppen bij no. Niemand gaat er doen en ik ben liever zo dol. Paris, middel januari. Ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht Tijdje terug, deed ik iets hier wat wettelijk nu mag Nu ben ik back, terug met mijn zakelijke pas En de financiële status dan niet met We van mijn gedrag Bescheiden, ze kunnen je vertellen Ik ben nog steeds mezelf, terwijl die slangen zich vervellen Hold ik ben aan het redden te lek Oh no, 10 klok voor de show Ik breng die redwoodjes naar school Niet ik, maar niet meer, maar niet paarlood Ik ben met mijn downblood alles is one jij op de trein staat. Maar we moeten gasten Je dit lang. Je rollt je het Je doet het jong. Jij het. Als rollt Je Je niet. altijd. Niemand gaat niet meer It's in the air, but but you can't you can't touch it. It surrounds you. What's the event? Nightwalk. Let's Mario support Zagreb on the VFM. Yes, it's a feeling captured by several radio freaks and brought to you via a magical online radio station the story to tell it's, it's the of Dance Radio. het Dance Radio. is um, mm -hmm. ijskoud in die osso Oude sigaretten en lege bod als bier. Schrijven we in behang. We trappen de derde terug in de gang. Ik lees oude brieven en voel de vlinders weer ik weet niet meer waarom ik zo langs uh, Ik in je voice met dan nog een tweede kans. Ik wil me van alles, van wat er ook gebeurt. Begin te kraken met kleine schepjes en tranen. We kunnen samen van alles behalve rust bewaren. We praten dagen en jaren, maar laat ik karma verlaten. Hey. Een moment om Naar de zeedrager. Steeds vaker zijn de tranen die me leeg maken. Steeds later val ik vast in slaap. Steeds vaker wel begonnen, maar ik sap gemaakt. Nee, zo vaker denk ik je rustig gehad. Hou jij de meg? Maar zo vaker heb ik de bus gepakt. Ik mis je nagels in mijn rug, daar ben ik rustig van. Ik mis je stem onder de rust, daar ben ik rustig van. Nu is het verwerken en vergeten. Leven en laten leven. Kom zitten, De bepaalde rechter al dat een 30-jarige zanger bijna 18.000 dollar... Bij zo'n 16.000 euro een achterstallige alimutatie niet betaald. Volgens Gusman, die zelf niet werkt, is dat nog altijd niet gebeurd. Ze wil nu bijna 260.000 euro, maar hij 230.000 euro keer leuk huisje verkopen. Dat wil ze zien van Bram, die volgens haar zo'n 7,5 miljoen dollar per jaar verdient. En wel van de is bestemd voor een nieuwe woonruimte... Nou, de gasten men al jaren met elkaar in de cleans. Over onder meer natuurlijk de alimentatie van de volgende. Hij een dochter die in 2014 is geboren. Ja, het is dus een hoop geld, maar hij verdient ook een hoop geld. Als hij echt 7,5 dus miljoen dollar per jaar verdient, dan zeg je van oké, okay, maar misschien moet hij hondens al gaan werken. Misschien is dat ook een idee. Zie je wel eens antwoord. Onderweg zo meteen de party-update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande? Deze zaterdagavond, maar eerst even muziek. Zometeen Mark Lower, die Alex Dixon, featuring Frank Hooker met Rise and Shine. Ben Just let go een andere knaller uh, klaar aan. Victor Manuel, Dior Sheet, Patrick Paul, Lobo. Nou, echt een hele moula Roos, SFB. Dio en Keizer waren de John Martina. Nou ja, te veel om op te doen eigenlijk. Ook waren we vandaag Wasteland Summerfest op het thuishaven in Amsterdam. En natuurlijk de grootste feest dit weekend of eigenlijk vandaag was Wish Outdoor. Dat werd allemaal gehouden in het woord nog gehouden. Nu tot 11 uur meen ik in festivaltreinen AA in B en Donk. Heel ver weg, maar dan heb je ook wat hè. En ja, onder andere ook vandaag had je nog Greenfield uh, Festival. We are Electric Weekender. En uh, <laughs> ook heel ver weg. is dus om 8 uur begonnen. Electroland. Het gebeurt allemaal in de Disneyland Parijs. Dus ik uh, denk, je moet een helikopter of een vliegtuig in bezit hebben, dan gaat het allemaal lukken. Zie je wel eens al voor de gloryveldel. We gaan door met muziek. Phil Weeks is een, een oude gouden positie. Vroeger in de jaren 70-80 heel veel, uh, ja, disco of muziek om het maar zo te noemen. Dan wordt hem hier met CJ Larson Rocksteady Robotsong. Steady, Rapsol is in bedrijf voor de 10 boek beste plaats op de dans. Bedekt deze weg op 10 Purple Disco Machine met Bodyfun, de Cleftoon Extendent. Op 9 Rage Rizardo met I'm Hot. Op 8 Broken Range met de Feeling Dudes. Op 7 Ruben Mandolini met Pushing. Op 6 Alaio en Galo met de Dames Brown, de Kruppin. Op 5, Reza en Tom Chubb met ITEM. Op vier, King met RAW. Op drie, Jensen en Sorzella met Take Me Away. Deze week op twee, Robo en Farrakhan Dawn met In My Arms, The Cubico, Extended Remix. Deze week nog steeds op één, dat kan niet anders. Mike film met Music is the answer. En die heb je al zo vaak gehoord. Ik heb een andere plaat. Top Love met een laatste in Can't Stand It. Wordt hier op Zoom voor in Night Deep Inside, vorige week uh, hadden we die plaatjes open in. En nu, uh, ja, een beetje afsluiting voordat ik uh, het eerste uurtje uh, afkom, om het, om het maar zo te zeggen. En voor de Sinner, uh, Sinner en James, all the friends within agreed met with the clamp of the volume. En er is natuurlijk ook over een oude plaat uit de jaren 90 en een nieuw jasje gestoken. Dus over het eerste uurtje van de Rijnbouw, wat er gebeurt zometeen? Het nieuws en wie? Dat is de tijd voor DJ Mouse met zijn Global House En straks van de 11 vliegen we helemaal naar Italië, Met het beste van de club uit Italië met DJ Kasperskelly. Maar voor nu nog even muziek, misschien nog DJ Maas met Frisky. Maar eerst die Ferdinand Weber met The One. Ik zeg tot zo na de break. You are Good the word. one! Love Fijne avond, bedankt voor de reacties Jij ook Hans Zoetjes erbij Dit is de laatste oh, Ik wens jullie allemaal een fijne avond